Onder andere de baas van de mediemarkt over het succes uh, met Erme Wennemars... met Israël en uh, met de verjaardag van koning Willem III. Na het nieuws hier is Christian Bodemakker. Dit is Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Egypte mag van Israël enkele honderden militairen de Sinaï-woestijn insturen. Ze moeten in de badplaats Sharm el-Sheikh de onrust onder controle houden. Egypte en Israël tekenden in 1979 een vredesverdrag... waarin staat dat de Egyptische militairen niet in de woestijn... bij de Israëlische grens mogen komen. Israël is nu bereid daarop een uitzondering te maken. De VS en de Europese Unie hebben de sancties tegen Wit-Rusland aangescherpt. De Wit-Russische president Lukashenko en ruim 150 diplomaten hebben reisbeperkingen opgelegd gekregen. De sancties zijn een reactie op het neerslaan van de protesten in Wit-Rusland in december. Toen gingen duizenden mensen de straat op uit protest tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. President Lukashenko werd toen herkozen met 80% van de stemmen, maar volgens waarnemers was er gefraudeerd. Tientallen demonstranten, onder wie drie presidentskandidaten, zitten nog steeds vast.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 Want dan maak je kans op 100 gram massief zilver. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over negen. Israël heeft er een holocaustmuseum bij. En wel een heel bijzondere. Er wordt wel vergeleken met Disney World. Zometeen hoor je hoe dat zit. En als topsporter sta je natuurlijk jaren in de belangstelling. Als het mee zit win je de ene prijs naar de andere. Maar dan ineens is daar het zwarte gat. Erben Wendemars hierover zometeen. En elektronica winkel It's is officieel failliet. Terwijl het met de concurrenten mediamarkt juist heel erg goed gaat. Shopping is teamwork. Samen de taken verdelen. Dat is het enige voordeel dat je hebt als team. Dit is het vrouwtje. Die hebben de moeilijke taak om een verantwoorde, weloverwogen keuze te maken. Deze wel, deze wel, deze niet, deze wel, deze wel. Mannen hebben een veel makkelijkere taak betalen en dragen. Ja, straks is de directeur van de mediamarkt de gast over het geheim achter dit succes. Ranking the news. Uh, met uiteraard haar Kink. Ja, dit is mijn top 5 vriend. Uh, het liedje van dit jaar staat op 5. De 3 doen voor ons mee en ze zingen liedje 5. En dat is uh... Ja, ik weet niet hoe het heet. Oh, ik heb hier een lijstje.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 Op het eind komt de rest van de zang erbij. En, nou, de laatste jaren ja. was het gewoon de voorronde. En ja, vorkom, en ja. ik ben bang dat, als, uh, dat het nu weer zo wordt. Al dus professioneel zuurpruim Ben Kramer, die in 1922 op dat Songfestival stond. <laughs> maar hij had wel gelijk, je vecht nooit alleen werd inderdaad het winnende liedje. Vooral omdat de rest mm, een beetje ruk was. Echt helemaal te gek, alleen moet niet naar het Songfestival. Dit is ook zo'n zo ongelooflijk mooi liedje. Maar gewoon niet voor het Songfestival. Heel goed gezongen. Ik ben uh, fan. Maar hiermee niet meedoen aan het Songfestival. Ja, je vraagt je af waarom die liedjes überhaupt kans maakten... om mee te doen aan het Songfestival. Had de jury dan niet vijf liedjes kunnen kiezen... die sowieso songfestival proef waren? Maar goed, een klein redetje was er ook, zoals elk jaar bij dat tv-programma. Ditmaal iets met een jurkje van Jolante. Ik denk niet dat we heel vaak dit soort kortjurken op tv zien. Maar ik vind wel dat Jolante dan niet met de benen naar binnen moet staan. Ja. Dat vind ik ook, goed, denk ik. <lacht> uh, uh, een de, uh, productie was het ook, werd gezegd, zoiets. Uh, in ieder geval werden alle uh, Nederlandse showbiz-gekkies helemaal wild van woede. De productiemaatschappij bij die dat programma zo gemaakt heeft, ik vind echt dat uh, die moeten echt uh, straf krijgen. Dit wordt best tijd godverdomme zo. dat het programma zo beetje aangepakt wordt. Nou, het is echt, ja, het is, het is armoedig, het is uh, verschrikkelijk, het leek helemaal nergens op. De Tros maakt er gewoon teringwerk van. Ah, okay. ik, ben echt, ik ben echt tisling. Uh, de drie J's, net waren ze hier, sympathieke jongens. Ze zingen op 12 mei hun liedje. Weet je trouwens wie ik uh, wel zou willen zien op dat Songfestival? Lenny Koer. Nee, Esme Wiegman. <middels> iets heel anders. Op vier, in Amersfoort was er een tijd geleden een pantertje geboren. Een super schattig beestje was het. Vier pootjes, donkere oogjes, ontzettend lief. Cyrus heet dat kleine pantherkittentje. En gisteren is ze door haar moeder doodgebeten. Zij is uh, op hem gesprongen. En op dat moment hebben de verzorgers zijn snel weggegaan... om de rust weer weder te laten keren. Maar na een minuut uh, kwamen zij terug en uh, vonden zij Cyrus helaas... Uh, Dood in zijn nachtverblijf. Ja, de natuur, mooi. Dat wild leven. Survival of the fittest en only de strong lief. Nou, moeders is wel een beetje uh, van slag. Maar of zij echt het helemaal beseft, dat, uh, dat vraag ik me af. En uh, ja, uh, het leven gaat door. Op drie dan, langs al je leven in de gloria voor koningin Beatrix. Vandaag natuurlijk een hele mooie dag. Onze koningin is jarig, 73 jaar. Ja, nou ja, fantastisch. En daarmee is ze de langstzittende uh, royal in Nederland, hè? Ja, de rest, die stond altijd, werd gezegd. Uh, nee, bedoeld wordt, is dat ze 73 is. En zo oud was ook Willem III, toen hij als regerend vorst stierf. Hij werd doodgebeten door zijn moeder. Uh, op 30 april viert de <laughs> koningin uh, natuurlijk dat allemaal in het eggy. En vandaag werd ze wel door haar beste vrienden gefeliciteerd. Majesteit, namens alle inwoners van Overijssel... feliciteer ik u hartelijk met uw 73ste verjaardag. Ik wens u een fantastische dag toe en een jaar vol voorspoed en geluk. Ik ben gewoon veel erop opgewonden door alles. Dus, je zit nu ook op uh, Huis ten Bos, hoor, ik net. Dus we gaan van hieruit toch nog even naar Huis ten Bos. Maar we hebben nog wel een doosje over. Want 750 meter is niet weinig. Okay. Uh, nummer twee dan, minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken... zegt dat hij alles heeft gedaan om de executie... van de Iraans-Nederlandse Zara Barami te voorkomen. U mag er zeker van zijn dat we alle middelen die we tot onze beschikking hadden en hebben, hebben ingezet op alle mogelijke niveaus. Uh, stille diplomatie is voortdurend bedreven. We hebben ook via de Europese Unie hebben we op alle mogelijke niveaus uh, actie ondernomen. Toch zijn er wel vragen. D66-leider Alexander Pechtel denkt dat Rosenthal misschien meer had kunnen doen. Laat ik dan op die kritiek die er kennelijk dan is... één ding zeggen, als je op vrijdag jongsleden... Te horen krijgt dat de rechtsgang nog bezig is. En dat krijg ik dan officieel te horen. Hè? En vroeg in de zaterdagochtend blijkt mevrouw Bahrami opgehangen te zijn. Dan geeft dat aan welk een barbaars regime dit is. Nederland heeft de ambtelijke contacten met Iran bevroren. En Nederlanders met een Iraans paspoort wordt afgeraden naar Iran te reizen. Ten slotte nog het belangrijkste nieuws van de dag: dat is het nieuws uit Egypte. De oppositie in Egypte wil dinsdag een miljoen mensen op de been brengen. om het aftreden te eisen van president Mubarak. Het moet het voorlopig hoogtepunt worden in de volksopstand. En ondertussen worden bijna 4000 Nederlanders in Egypte teruggevlogen... en vakanties worden geannuleerd. En wij storten het geld, uh, ik hoop aan het einde van de de deze week... dat u het binnen heeft. Ja, sorry voor het ongemak. Ja, sorry voor het ongemak daar in Egypte. Maar de centjes die komen kosteloos weer op uw rekening te staan. En u mag ook een ander reisje uitkiezen. Ja.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 Lekker druk hier, hè? Het is een gekke huis, maar wel leuk. Ja, het is enig zo'n revolutie. Uh, maar wel echt reden om vakantiegangers terug te halen. Nou, ten eerste, er is een, een negatief reisadvies. Dan halen we liever de mensen terug. Uh, het is natuurlijk ook niet uh, volledig veilig. Hè? Uh, het, is heel, uh, het gaat heel snel. Zaterdag was er nog niks aan de hand en vandaag is er in één keer uh, paniek. Ja, zaterdag was er ook al paniek, alleen nu loopt het steeds meer uit de hand. Het laatste nieuws is dat het Egyptische leger in een verklaring heeft gezegd... dat er geen geweld zal gebruikt worden tegen de demonstranten... die het aftreden van president Mubarak eisen. En dat was het voor vandaag. Morgen is er weer een nieuw overzicht. Leuk, dankjewel. Ja, drie hoeraatjes tussen voor de koningin vandaag. Ze is 73 jaar geworden vandaag. En daarmee is ze samen met koning Willem III... het oudste regerend staatshoofd van Nederland. Willem III die stierf in 1890 als regerend vorst toen hij 73 jaar was. Maar hoe vierde hij zijn verjaardag? Renildes van Ditshuizen is cultuurhistoricus... en die weet alles over koningshuizen en de geschiedenis van het Huis van Oranje. Renildes, goedenavond. Goedenavond. Ja, was dat een beetje een gezellig verjaardagsfeestje van koning Willem III? Geen idee, want dat werd niet zo uh, uh, met het volk gevierd, zou ik maar zeggen. Dat ging eerder wat ten paleizen, mm -hmm. dus daar konden we allemaal niet bij zijn. Maar u weet er vast wel wat van. U bent een nou, de deskundige. Nee, ja, nee, ik kan natuurlijk niet honderd jaar geleden door de ramen gluren. <laughs> Begrijpt u? Dat kan niet. Nee, maar wat bekend is, is dat kijk, die Willem III was niet zo populair in zijn tijd. En die hele monarchie was daardoor minder populair. Mm -hmm. En toen waren er mensen die zeiden... Ja, maar er is wel een heel klein schattig meisje, zijn dochter Willemina. Die was vijf jaar. En dan moeten we die verjaardag van dat meisje gaan vieren. Want dan kunnen we op die manier de, de, ja, de monarchie wat populairder maken. Dus zo is de verjaardag van Willemina... Dat, dat, dat werd dus in heel Nederland oranjefeesten gevierd om de aanhankelijkheid te betuigen. Daar was ze zelf niet bij, maar mm -hmm. dat werd op die manier gevierd. Dus eh, ten tijde van zijn regering werd de verjaardag van zijn dochter gevierd met dit doel. En tegelijkertijd was de vrouw van koning Willem III, dat was koningin Emma, dat was ook een slimme tante, die dacht, ja ik moet toch wat doen aan dat een slechte imago van, uh, nou ja, van het uh, koningshuis. Mm -hmm. En dat was ook omdat die koning Willem III zichzelf zo weinig liet zien. Die zag je eigenlijk nooit. Mm -hmm. En zij begreep dat de monarchie staat of valt met zichtbaarheid. Als je ze nooit ziet, dan, dan, ja, dan bestaan ze niet. Yeah. Dus zij is toen ook het land ingegaan met het prinsesje. Dus de prinsessendag, voor de Lopen van Koningin, de dag van de verjaardag, zeg maar, die werd zonder de Wilhelmina gevierd of de Oranjes. Mm -hmm. Maar die Emma ging met het kleine prinsesje het land in... en ging overal, wat nu de koningin ook doet, op mm -hmm. haar... Vanjaardag althans op 30 april. Uh, ging ze dus naar het volk toe. En ja. daar kon je juichen en dan kon je allemaal leuke dingen doen. En laten zien hoe goed je alles kon. En dan kon je ook weer koekhappen en zak lopen en dat soort dingen. Dat nou ja, was toen ook dat, al. Nou ja, het was echt een culturele evenementen. Dus dan ging je naar Leeuwarden, of zij dan. En dan gingen ze ook wel dochter in een Fries kostuum hullen. En mm -hmm. dan gingen ze doorzien wat, wat Friesland te bieden had, of Leeuwarden. Of ze gingen naar Zeeland en dan gingen ze naar Domburg en dan gingen ze daar gezellig in het Badhotel uh, of daar <laughs> of Balgeren. Dus het was een manier om naar het volk te gaan. Dus. Ja. Ja. Je had de volksfeesten zonder, nou ja, eigenlijk een beetje wat nu de koningin ook doet. Ja. En, en, en papa Willem III, die werd, kreeg je met geen stok het paleis uit? Nou, zelden. Die, die, die liet zeggen wat ik zei, dat was een probleem. Je zag hem te weinig en hij was natuurlijk niet zo populair. Het was een beetje een bullebak. Hè? Hij had hmm. wat met de het, het was geen makkelijke man, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. <laughs> ja. En uh, had je toen ook echt al, zoals er nu uh, mensen zich allemaal in oranje uitdossen, had je toen ook al oranje fans? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat kijk, wat oranje, dat is natuurlijk iets van... van een paar decennia vrij, vrij recent, hè? om dat onder ons zo in te hullen in die kleren. Nee, er waren dus die verjaardagen waren in het algemeen meer voor privé, uh, voor de familie zelf werd dat gezien. Er werden wel, soms werd dat een vuurwerk of er was zeg maar een bal of er was iets. Maar dat, dat was, of je maakte een rijtour, dat was dan ook wel, je, nou ja, een rijtour als het mooi weer was. Maar dat was niet een feest wat je met het volk ging vieren. En als ze, uh, er is wel vaak oranje gedragen, dan in, maar dan weer een eeuw eerder, in de 18e eeuw, dan had je om te laten zien dat je heel erg oranje gezind was, dan speelde je een oranje kokarde, zoals dat heet. Op je. wat is dat? Nou, een soort oranje, soort, ja hoe ik zeggen, een soort koord met een soort knoop erin, dus een soort een groot op je linkerborst een groot oranje geval. Ja. Of een soort strik. En dan kon iedereen zien, hij is voor de oranjes. En dat was toen heel erg populair. Omdat de oranjes toen ook niet populair waren. Dus als tegenwicht gingen de oranje klanten, dat, die ook elkaar opstelden. En zo. zo heb je, nou dat is nog vrij lang gebleven, want eigenlijk vroeger, nou ja, wat is vroeger? Ik denk 50 jaar geleden, 40 ja. jaar geleden, had je op Koninginnedag ook vaak zo'n oranje strikje nog op. Heel ja, ja. bescheiden. Ja, ja dat is, de tijden zijn veranderd, laten we maar zeggen. Ja, nu ja. bent oranje koning. Ja. Ja. Ja. Mevrouw Renilders van Dit Huis, dank u wel. Geen dank. Tot ziens. Ja, goedavond. Tot ziens. BNN Today. Ja, zometeen veel topsporters die komen na hun carrière in een zwart gat terecht. Hoe je daar om, mee om moet gaan en hoe je daar langzaam uit kruipt, dat hoor je zometeen van Erben Mennemars. Na Perfectly Lonely van John Mayer John Mayer, Perfectly Lonely, hoorde je. Ja, het is maandag en dat betekent natuurlijk tijd voor sport met Erben Wennemars. Erben, goedenavond. Ja, hallo. Hi. We Zijn hebben... we weer. Zijn we weer, ja. En we hebben het over uh, werken na topsport. Ja, ik wil het heel graag hebben over werken na of naast topsport. Mm -hmm. um, ik ben verbonden aan een project dat heet Goud op de werkvloer. Dat is een, een samenwerking tussen Randstad en OCNSF en Sport en Zaken. Waarbij we dus autosports uh, en topsports bemiddelen naar een baan. En uh, ja, daar hebben we een programma voor. En dat is uh, Bram Ronnes. Dat is, uh, hij is een oud-beachvolleyballer. Uh, uh, en die begeleidt dat Bram. Dus ik wil heel graag uh, met uh, Bram praten. Bram, goedenavond. Ja, hallo. Ja, ik zei net al, moet ik jou kennen als beachvolleyballer? Had natuurlijk gemoet, gemoeten, want je was er nog bij, de Spelen in Peking. Ja, ja. ja, maar, uh, ja hmm. Je had me kunnen kennen, maar goed hè. <laughs> goed. Volleyball is het toch een kleine sport in Nederland, dus ja, ik vind het niet zo heel gek. Precies, geef. nee, dat laten we het daarop houden. Um, ja Jij als oudsporter doet dat project dus, uh, Goud op de werkvloer. Wat is het? Nou, heel kort gezegd helpen we topsporters aan een baan die ze kunnen combineren met topsport. Dus topsport die mag niet in het gevaar komen. Ze kunnen gewoon 100% voor dat programma blijven gaan. En het werk kunnen ze daar omheen uh, vouwen. Zodat ze gewoon al beter voorbereid zijn op hun tweede carrière. Moet ik me dan nou voorstellen dat jullie uh, schema's maken voor de werkgever? Nou, op maandag is hij er wel, dinsdag niet en woensdag ook niet. Nou, eigenlijk proberen we wel de werkgever voor te bereiden op zo'n zo bijzondere werknemer. Dus we zeggen tegen mm -hmm. bedrijven, kijk naar de, naar de toegevoegde waarde van zo'n sporter. En snap dat de spelregel is dat die sporter de sport op één heeft en dus heel weinig beschikbaar is. En altijd de sport voor zal laten gaan voor bijvoorbeeld een belangrijke vergadering op het werk. Maar geef eens een voorbeeld. Want ik dacht eigenlijk dat topsporters meestal alleen maar. Dat deed jij toch ook er? maar je bent aan het topsport en die daarna ja, ga je werken. Dat is wel werken. leuk, dat is wel leuk. Want ik weet nog wel, toen ik. Uh... Uh, topsport, dat is, dat is natuurlijk niet, niet zo lang geleden. Maar ik heb de afgelopen tien jaar ben ik eigenlijk altijd al wel een klein beetje bezig geweest. Van wat ga ik straks doen? Wat ga ik na mijn carrière doen? En tien jaar geleden was het gewoon eigenlijk not done om over na te denken. Van wat ga ik doen? Hè? Uh, ga ik er nog een studie bij, bij, bij doen? Of uh, ga ik wat nadenken over werk? Want als je, als je dat soort uh, ideeën ventileerde, dat je daarmee bezig was... dan was je een slechte topsporter. Dan was je niet goed bezig ah ja? met, met je was sport. Dat? En nu zie je echt wel een tendens dat, waarbij het echt verandert. Als je dus iets naast je sport, een studie... of je bent bezig met, uh, met, met jezelf te door, door uh, op de arbeidsmarkt te, te, te verkennen... dan ben je gewoon goed bezig. Dan is dat een, een, een, nou. een toegevoegde waarde. Maar wat, wat zijn nou sporters die dan naast hun topsport ook dus een baan hebben? Nou, dat kan van alles zijn. Roeiers, hockeyers, uh, volleyballers. Het kan echt van alles zijn. En wat wel goed is om nog even aan te vullen op erben, is dat... Het is niet iets wat wij bedenken, maar het mm -hmm. komt echt voort uit de behoefte van de sporters zelf. De behoefte om al voorbereiding op die, die werkkarrière, uh, of er gewoon iets naast doen. Niet alleen maar 100% met die sport bezig zijn, maar ook wat afleiding erbij. Dus dat is al echt een behoefte die leeft en ja. nou, die kunnen wij invullen. En, en uh, neem, nou, neem een hockeyer. Kan je iemand noemen die bij jullie, die jullie uh, begeleiden? Wieke, Wieke Dijkstra is uh, Hockey International, ja. uh, nog Goud in Peking... Uh, die werkt bij Randstad als, uh, als trainee, management trainee. Uh, die heeft een programma wat normaal gesproken een soort van fulltime is, twee jaar lang. Uh, dat kan zij nooit combineren met sport. Dus ze smeert het ten eerste uit over een iets langere periode. En ze heeft ook de afspraak dat ze minder uren in de week daaraan besteedt. En zeker in de maanden dat hockey veel meer tijd vraagt, is ze gewoon minder aanwezig. En dat haalt ze dan in als uh, hockey wat rustiger is. En als ze de uren niet helemaal haalt, ja, dat kan gebeuren. Dan is de werkgever flexibel. En wat, en wat regel jij dan voor haar? Ik regel dat Wieke in contact komt met een werkgever als Randstad... en dat uh -huh. zij het gesprek aangaan over de mogelijkheden die Randstad heeft... En de mogelijkheden die Wieke heeft voor het bedrijf. Maar kan Wieke dat zelf niet? Of welke andere topsporter dan ook? Nou, Je moet je voorstellen dat dat wel een behoorlijke tijdsinvestering is. En je hebt ook niet altijd de juiste ingangen. Hè? Dus ik, ik ben een roeier en ik ga naar een bedrijf toen ik klop aan en ik zeg... Uh, kan ik hier met de directeur spreken? Want ik kan met tien uur in de <lacht> week werken. Dat ja. wordt toch lastig? Ja. Dus dan zijn wij een soort vliegwiel om dat uh, yeah. in gang te zetten. Hey, maar dan ben je de hele dag bezig met allemaal van die mooie topsporters. Hè? Dan zie je allemaal van die fitte mensen la langskomen. <lacht> dan ben je zelf anderhalf jaar geleden gestopt... <lacht> Gaat het dan niet kriebelen? Uh, ik zou liegen als ik ze zeggen dat het niet zou kriebelen. Du du dus kunnen we hier ook een beetje aankondigen dat het Bram Ronners weer gewoon het internationale circuit gaat? Nou, laten we beginnen met nationaal. Dan kijken we wel bij het einde. Uh, je gaat okay. serieus weer uh, beachvolleyballen? Ik ga weer beachvolleyballen. Maar nogmaals, niet op topniveau, maar op nationaal niveau. En dan kan ik het nogal redelijk combineren met mijn werk. Even Erben, want uh, uh, jij bent, wat is het? een jaar geleden gestopt? Ja. Ongeveer een jaar geleden? Ja. Uh, je, je zei net van: ik was er wel tijdens mijn, uh, mijn carrière al over aan het nadenken. Ja. Maar had je daar dan begeleiding in? Nou, ik, heb, uh, uh, nee, ik, heb, ik had er eigenlijk weinig begeleiding in. Ik denk dat, dat ik ook niet wist wat, wat voor er dan was. Ik had er ook geen tijd voor. Ik had, uh, kon het in mijn hoofd ook niet, ook niet echt bolwerken. Uh, Maak ik, ik in, in nu? Het wordt steeds meer meer meer meer bekend. Het is ook steeds meer normaal dat je gewoon uh, den, er nu al, al over, over nadenkt. Over wat je gaat doen. Over na wat je, je gaat doen. En dat is gewoon hartstikke mooi. En dat en het geeft ook een bepaalde vrijheid als sporter. Als sporter kun je nu ook. Ik vind Bob de Jong vind ik een heel mooi, mooi voorbeeld. Die, wil, die wilde eigenlijk gaan werken. Maar die kan werk en sport zo goed com combineren. Dat hij ook gewoon geen druk meer heeft van wat ga ik laten doen. Hij, hij, hij werkt bij, bij, bij de BAM. Hij schaast ook, ook voor BAM. Hij kan vrijheid schaatsen. Ik had heel fijn gevonden als ik niet eigenlijk continu in mijn achterhoofd had gehad van wat ga ik later doen dat ik daar eigenlijk geen zorgen over maakte dat ik gewoon dat ik wist van hé, ik ga later iets heel leuks doen ik ga later bij bnn ga ik radio maken en dan had ik misschien wel met nog veel meer <lacht> vrijheid en nog veel meer plezier gewoon uh, uh, uh, vrijheid kunnen schaatsen. en had het mezelf geholpen in mijn topsport ik zou denken als buitenstaande ja hallo tuurlijk denk je tijdens je sportcarrière na over wat je daarna wil en ben je daarmee bezig maar kennelijk is dat dus niet heel normaal voor voor topsporters is dit echt heel hard nodig, dit project? Redden ze het nou, anders niet? Ze denken er zeker wel over na. Uh, maar het is heel moeilijk om daar ook tijd in te stoppen. Om het voor elkaar te krijgen. Dus wij zijn er vooral om het te regelen. Ja, dus mijn, mijn verhaal naar een sporter is niet zozeer van... denk erover na, maar weet dat het kan. Ja, ja. Maar Bram, is het, is het ook niet zo dat vroeger was een topsporter... op zijn 23ste was hij klaar. Ja, He, dan, het was, waren allemaal, allemaal amateursporters. Uh, die waren dan één keer kampioen geworden... en daarna gingen ze een maatschappelijke carrière beginnen. Nu gaan sporters veel langer door... Ja. waardoor ze ook eigenlijk veel verder weg staan van de normale maatschappij. Ja, het zijn nu fulltime programma's. En een mooi voorbeeld trouwens, eh, ook een hockeyer. Die is eh, in augustus 2009 ja, moest ik kiezen. Ga ik nu door. En dan heb ik voor vier jaar nog helemaal geen maatschappelijke carrière opgebouwd. Wie was dat? Dat is eh, Thomas Burma. En die kon ook stoppen eind uh, van zijn twintig jaren en, uh, en kiezen voor zijn werkcarrière. Nou, als je zo'n jongen kan behouden voor je team, dan heb je een veel ervarender team. Dan heb je gewoon betere, betere sportteams. Dat is wat we als Nederland ook wel willen. Want we willen straks in Londen ook weer wat medailles uh, op, uh, opschraven. Uh, dus als je die mensen kan behouden voor de sport, nou, dan zijn ze 30, 35 misschien als ze pas stoppen. Nou, dat is geweldig. En dan kunnen wij een klein steentje in bijdragen. Goed, dank. Bram Ronnes van Goud op de werkvloer dat zien we dus terug als beachvolleyballer binnenkort. En Erben, jij bent er uh, uh, volgende week weer. Maar je gaat eerst nog allemaal hele spannende dingen ja, doen. Ja, ik ga nu uh, naar de Waai-Zee. Ik ga woensdag ga ik 100 kilometer schaatsen. En ik ga zaterdag ga ik 200 kilometer schaatsen, Willemijn. De alternatieve Elfstede, toch? Ja, ik ben hartstikke gek. Yes. Ja. En dan ben je hier maandag weer. Holland. En maandag ben ik er gewoon weer. <laughs> Fris en fruitig. Sterkte. Dank Succes. je wel. Succes, veel plezier. Dank je, wel. Dank je wel, Erben. Exit Holland. Ja, gaan we naar het buitenland natuurlijk in BN2D. Daar bellen we namelijk elke dag met een Nederlander. Uh, vandaag Ilse van Heusden in Israël. Daar is namelijk een Holocaustmuseum geopend. Nou, dan denk je waarschijnlijk, ja, die hadden ze toch al wel. Die hadden ze zeker. Maar dit is een hele bijzondere. Uh, Ilse, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij bent daar geweest in dat nieuwe museum. Hoe is het? Daar? Ja, ik was daar uh, bij een nieuwe expositie hier in het zuiden uh, van Israël. Inderdaad, het is een Holocaust Museum. En ja, wat verwacht je dan? Foto's aan de muur, misschien hier en daar wat dingen uit die tijd. Maar uh, hier werd ik toch verrast. Het was niet de bedoeling dat ik een uh, toeschouwer zou blijven. Maar als bezoeker krijg je eerst een uh, gele jodenster op je kleding geprojecteerd. Okay. En even later loop je een uh, houten treinwagon in. De deuren gaan dicht. En dan uh, heb je het gevoel dat je ja, wegrijdt En uh, je ziet op de schermen om je heen zie je beelden uit de holocaust. Het is echt de bedoeling dat het je echt raakt. Dat je niet alleen maar als toeschouwer daar naartoe gaat. Ja, ja dat je het echt ervaart. Het, het ja, maar dit, dit ja. klinkt een beetje als, een, als een, soort, een soort kermisattractie. Ja, nou, er is hier wel wat uh, discussie geweest en er, er is heel veel commentaar op. Kijk, die, die houten trein die je ziet, dat is, ja, zoals je uit de films kent, waar gewoon heel het is een heel naar verhaal. Er zijn mensen in die houten treinen gestapt en uh, naar vernietigingskampen gereden en je stapt daarin die deuren gaan dicht. Dat is een ervaring, ja. Yeah. Um, het wordt hier genoemd alsof je een soort Disneyland attractie instapt. En iemand zichzelf ja, ja. uh, Holocaust porno is dat nou echt nodig? om uh, mensen op zo'n manier uh, de Tweede Wereldoorlog te laten herervaren. Maar volgens de, de inlichting van de tentoonstelling en ook een bezoeker die daar sprak, die zei ja, dit is toch echt de enige manier waarop je de jonge generatie, scholieren die daar veel komen, mm -hmm. gewoon nog kunt raken en kunt vertellen hoe erg het was wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ja, en, en hoe reageren de scholieren erop? Ja, het was wel grappig, want toen ik er was, was er een hele grote groep scholieren en die pasten allemaal niet in die trein, dus die zaten allemaal op de grond en die zaten naar een gids te luisteren die vertelde mm -hmm. over die expositie. Die gaat over de ghetto in, in Polen um, en over de Tweede Wereldoorlog en ze sta, zaten met open mond en doodstil te luisteren naar iemand die gewoon een verhaal stond te vertellen. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nou, misschien is het eigenlijk helemaal niet nodig, al die multimediale dingen. Maar ja, ik kan me ook trouwens voorstellen... ik bedoel, er komen vast alleen, niet alleen maar scholieren. Als je daar iemand uh, binnenkomt die misschien nog zelf uh, de oorlog heeft meegemaakt... en in een kamp heeft gezeten, dat, dat lijkt me geen pretje om dat dan mee te maken. Nee, dat is natuurlijk een nare ervaring. Ik omdat dat echt in die trein, weet je, dan gaan die deuren dicht. Ja. Ja, er staan wel de krukjes en er hangen flatscreens. Ik bedoel, je snapt wel dat je nu in de 21e eeuw bent. Maar er was een andere museumdirecteur hier in Israël en die zei... nou. Die heeft deze explicietie afgewezen of zo'n idee. Die zei, ja, dan kan ik een ambulance voor de deur parkeren... voor mensen die dat echt hebben meegemaakt. Ja. ja dat kunnen ja. ze niet aandoen. Maar er was, ik sprak een andere vrouw... en zij is de dochter van een Holocaust uh, overlevende. En die stond er echt helemaal achter. Die zei, ja, dit is gewoon de manier. En uh, dit is ook de manier waarop we jongeren kunnen vertellen... waarom joden überhaupt in dit land wonen. Een bijzondere uh, wijze dus om uh, ja, de, de, de holocaust te ervaren. Waar was dat nou? In welke, op welke plek in Israël? Het is in het zuiden van Israël, een, uh, in een kiboot. Oké. Okay. Ilse van Heuzen, dankjewel voor je verhaal. Tot snel weer. Dag. Oké. Okay. Het is uh, bijna half tien. Hier is Christian Bonenbakker. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Hongarije is bereid om de omstreden nieuwe mediawet aan te passen. In de wet staat dat een regeringscommissie gaat toezien op de berichtgeving van kranten en omroepen. Dat leidde tot veel protest onder meer van de Europese Unie. Hongarije zegt nu aan de grootste bezwaren tegemoet te willen komen. De exploitant van de hoge snelheidslijn zit in grote financiële problemen. De snelle trein VIRA trekt tussen Amsterdam en Rotterdam veel te weinig reizigers. Morgen bespreekt de Tweede Kamer met minister Schulz hoe een faillissement van exploitant HSA kan worden voorkomen. Om meer reizigers te trekken worden de toeslagkaartjes voor de VIRA fors go goedkoper. En een vat ruwe olie kost weer meer dan 100 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds september 2008. De prijsstijging heeft te maken met de onrust in Egypte. Oliehandelaren zijn bang dat de doorvoer door het Suezkanaal in gevaar komt. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Ja, nog 2,5 uur. En dan mogen de voetbalclubspelers aantrekken en verkopen. Of nog 2,5 uur. En dan is de markt dicht. <laughs> ja, zo is het. het. Ronald van der Geer die volgt <kwijnt> het <kwijnt> hele dag ja. al. En uh, Dost. Hoe is het ermee? Ja, medisch gezien is die Ajax iets. Maar ja, daar uh, schiet je niet veel, veel mee op. Uh, Keuring uh, is, uh, heeft hij ondergaan. Alleen, ja, Herenveen en Ajax zijn er nog altijd niet uit. Er is net weer... Toenaderingspoging geweest toch van Heerenveen heeft een, een, een tegenbod gedaan. Maar dat ligt nog zo ver af van datgene Ajax wil betalen. De directeur van Ajax zojuist heeft gezegd, nou, daar beginnen we niet aan. Dus lijkt er toch op dat het langzaam maar zeker richting de deadline... dat men toch wel wat nader ja. tot elkaar zal komen. Omdat er echt een padstelling is ontstaan. Maar ja, dit is geloof ik het, het grote onderhandelen tegen de deadline aan. Maar vooralsnog is Dost gewoon spelen van Veen. Maar Veen wil 7 miljoen. Wat wil Ajax eigenlijk? 6. Wat wil Ajax, zes, zes. Zes? Wat wil Ajax ja, een, bieden? Uh, Ajax wil niet verder gaan dan 4 dus ja. je, zou kun, je zou moeten zeggen, als we even heel makkelijk over miljoentjes kunnen praten, dat moet toch hè, tot elkaar komen kunnen komen vandaag. Ja. ja, precies. Ja. Vijf jaar een heel mooi zijn. Uh, <laughs> ja, ja, precies. En uh, in Engeland uh, heeft toch een record met uh, Torres. Ja, dat is, dat is toch een record. 58 miljoen. Ik zei net nog dat nou, het is geen record, maar dat is wel een record hoor. 58 miljoen euro. We hebben even gekeken. Dat is de begroting waar PSV mee draait in een heel jaar. Het <laughs> is vandaag door uh, uh, Chelsea overgemaakt aan Liverpool. Daar hebben ze wel Fernando Torres voor. En of, alsof het nog niet genoeg was, hebben ze ook nog 21 miljoen betaald... voor een speler van Benfica. Dus uh, er is daar uh, grof met geld geschoven uh, vandaag. En Liverpool heeft gereageerd door uh, Andy Carroll. 22-jarige speler van Newcastle Luna het voor een bedrag van... 41 miljoen terug te halen. Dus uh, er gaat daar uh, nog eens wat, uh, wat over de toonbank. Ja, verder nog, uh, nog leuke, interessante... Ja, het is, een heel, het is een hele rare overgang van het uh, grote Engeland... naar het kleine Excelsior. Waar uh, de club die altijd als oud-papierclub wordt versleten. Maar wel drie nieuwe spelers staan heel opvallend. Edwin de Graaf, Geert Arend Roorda en Nico Pellatz. Keeper van ADO is die laatste. Roorda komt van Heer de Veen op huurbasis. En de Graaf, oud-Nak-speler, komt terug van het Schotse Hibernian. En het meest opvallende van de laatste vijf minuten... is het feit dat AZ van Jonas... Jonatas verlost is. Braziliaanse spits. Jonge spits die bij zijn moeder verbleef in, uh, in Brazilië. om haar bij te staan. Maar het eigenlijk uh, ja, voor rotte zou je bijna zeggen. om contact op te nemen met de club. om te vertellen hoe het met hem gaat. Kreeg geen salaris meer. Uh, had een boete gekregen. Ze wilde eigenlijk van hem af. is gelukt. Italië, Brescia. dacht men. ach, waarom niet die Jonatas? Wat nou, hij, heeft hij opgeleverd? Dat uh, wil men uh, niet zeggen. Maar uh, dat er uh, enige vreugde is in Alkmaar. <lacht> dat valt niet te ontkennen van hem af. Goed, Ronald van der Geer, dankjewel. En uh, meer in Natine mm. in Langste Lijn. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, door die protesten in Egypte zitten vakantiegangers ook al dagen vast op het vliegveld. Uh, zo ook de Nederlandse actrice Natja Hübscher. Natja, goedenavond. Ja, goedenavond. Hi. bekend natuurlijk van, ja, uh, van films als Simon, Dennis P., Deadline en nu te zien in Levenslied, zal ik er nog even bij zeggen. Ja. Hoe is het met je daar? Nou, ik ben nu uh, heel blij, want we zitten vlakbij een uh, gate. En uh, ik heb via uh, een hele vriendelijke uh, man, mm -hmm. die heel goed toneel kan spelen, uh, maar ik ook. <laughs> ja. daar heb ik met heel veel geld een uh, kaartje zien te krijgen. Ah. Nou, niet heel veel. Maar wel aardig was. Voor uh, een extra plaatsje, een extra stoel. Dus uh, daar heb ik uh, wel 50 uur over gedaan. Maar uh, het is gelukt. Ja, je zit in Egypte? Heel, heel, heel fijn. Ja. Jij zit in de Egyptische badplaats Hurgada. Uh, dan wil ik natuurlijk wel even weten ja. hoeveel, hoeveel je dan nou betaald hebt. Uh, nou, uh, dat, dat valt eigenlijk nog wel mee. Uh, Kijk hoor, 600 euro voor twee personen. Oké. Okay. En als en om ook nog, uh, um, ja, ik heb nog ook nog in we hebben nog in een hotel gezeten en zo. We, we, we, we, we hebben eigenlijk in Hurgada niks. Uh, het was niet de bedoeling dat we daarheen zouden gaan. dus alleen voor het vliegveld. Okay. En we, zijn naar, we gingen op vakantie naar Cairo en Luxor. We hebben, we hebben eigenlijk vooral uh, allerlei uh, cultuur bekeken daar. En mm -hmm. zijn we zijn nog een paar dagen naar El Gauna gegaan. Voor, naar een badplaats. En... Um, maar daar naar Hurghada. en hier, hier kwamen we dus gewoon niet weg. Maar het is volgens mij wel heel erg mazzel. Ja, want ja, ja, je bent niet bepaald de enige die daar vast zit. Hoe, hoe was het al die tijd daar? Want je zit ook nog eens achter de douane? Nou ja, het is, uh, het is eigenlijk uh, in, in Cairo natuurlijk het hevig. En ik mm -hmm. heb heel veel BBC en CNN gekeken. En uh, het, in Hurghada was ook heb ik wel een legermacht gezien en ook politie. Dus toch wel. Uh, Heel indrukwekkend. En ik vond het ook heel indrukwekkend om alle, alles wat wij hebben bezocht nu kapot te zien op de televisie. Dus uh, uh, verwoeste beelden en uh, mummies en allemaal echt. Dat, dat vond ik ook indrukwekkend. En, ja, je, je weet het niet zo goed. Er, er, zijn hier, er is hier een organisatie bij Orange Café in Hooghada. Uh, in, uh, Daar zitten Nederlanders die vertellen je wat je uh, moet doen. Mm -hmm. Maar die weten het ook allemaal niet zo goed. Die zeggen dat dat je water moet opslaan. en dat, dat, dat de toestroom van, van, van, uh, van eten houdt op. Benzine is er niet meer, mensen willen niet meer rondrijden, taxis worden ja. daardoor duurder. Maar wat, wat merkte iedereen... jij daarvan? Had jij, had jij, was, het, was het chaotisch daar? Had je, had je gebrek aan voedsel en water? Ja, het, het wel moeilijk mee? om uh, te onderscheiden wie er... Iedereen heeft een andere mening en heeft een ander nieuws. En Je kunt hm. dus uh, kijken naar de televisie, je kunt luisteren wat Nederlanders zeggen. En wat heeft, heeft het maakt heel erg veel verschil of mensen werken voor toeristen... of dat ze uh, zelf of dat ze Egyptenaar zijn en hier voor een hongerloontje werken. De, mm -hmm. de, er zijn heel veel verschillende meningen. En je, de Nederlanders die uh, hier wonen, in Hurghada... die uh, zijn nog niet bang. Deze, nee. de mensen die ik heb gesproken. En, maar die hebben wel zoiets van... we gaan wel inslaan. Uh, ja. Want het kan wel elk moment uh, gevaar, ophouden met het stroom van uh, voedsel... Ja. Maar bij jou, bij jou, voor jouzelf, je hebt op een geen moment je ongemakkelijk gevoeld daar? Nou, ik ben wel even. toen bleek twee dagen geleden dat we gewoon niet naar huis konden komen. Omdat we niet bij een reisorganisatie aan, aan zijn. Omdat we dus naar Cairo moesten. Mm -hmm. was, dacht ik wel van, nou, we gaan hier een week zitten. En waar kunnen we dan best zitten? We hebben vrienden in Cairo. Die zeiden je moet niet naar Cairo komen. Want hier staat best wel een tank voor hun deur. Zij, zijn we mm. een. Uh, zij wonen in een compound en worden dus beschermd door het leger. En ze zeiden dat het vliegveld echt uh, verschrikkelijk was. Mm. Maar de Egyptenaren hier zeiden weer van no problem, no problem, you, you can go, you can go. Mm. En wel een ticket naar Cairo. Dus we moesten kiezen van gaan we nou, wat doen we? Want, en uiteindelijk ging, die, ging dat hele vliegtuig niet. Maar iedereen zei wat anders. De ambassade zei ook wat had eigenlijk ook weer andere informatie dan die ik kreeg van, uh, van mijn vrienden in Nederland. Mm. Omdat in Nederland werd gezegd: iedereen ja, luchtbrug evacuatie en zo. Yeah. En dat, dat is wel aan de hand, geloof ik, maar alleen voor mensen die, bij, uh, die met een groep zijn. Beetje, zijn. Dus een beetje chaotisch, dus ben. allemaal. Ja, wanneer, wanneer, even tot slot, wanneer is je vlucht? Wanneer ben je weer thuis? Nou, als het goed is uh, vannacht. vannacht. En, uh, uh, dan ben ik gewoon morgen van thuis. Goed, nou, ik ben succes. Het opeens, oh, ik ben nog nooit zo blij om naar te gaan. Ben ik ben echt blij met al die irritante regeltjes en wetten. En, oh, Sterkte nog even nee. daar. En uh, ik hoop dat je uh, gewoon op die vlucht terechtkomt. Dankjewel, je wel. Actrice Natja Heupje. Ja, gaan we door met nieuws uit eigen land. Dat is soms heel toevallig. Zit je op internet te zoeken naar nieuwe schoenen. En in één keer de volgende dag bijvoorbeeld... dan vliegen de schoenenadvertenties advertenties... die nog dagenlang ongevraagd om de oren. Nou, dat is dus helemaal niet zo toevallig. Steeds meer websites die gebruiken jouw oude zoekopdrachten... namelijk om gericht met advertenties te, te komen. En dat doen ze via die zogenaamde cookies. Internet-expert Krijn Schuurman is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat klinkt heel erg onschuldig, zo'n cookie. Maar wat doet zo'n ding nou eigenlijk precies? Uh, nou, hij slaat eigenlijk informatie op op basis van uh, jouw surfgedrag. Uh, in kleine tekstbestandjes op jouw computers. En die tekstbestandjes heten dan cookies. Mm -hmm. En websites kunnen schrijven in zo'n tekstbestandje, maar ze kunnen ook iets uitlezen. Het is overigens niet alleen uh, je zoekgedrag, maar ook je bezoekt een uh, site over auto's. Ja. En dan kom je een paar websites later kom je op uh, nu.nl of in ieder geval andere... Site en dan zie je daar inderdaad waarschijnlijk een advertentie over auto's. Omdat uit jouw surfgedrag blijkt dat je uh, op zoek bent naar een auto waarschijnlijk. Ja, ja. Uh, maar dit, dat, is, dat is voor het adverteren. Je hebt ook cookies dat als je dus instellingen kan wijzigen op een website... of bijvoorbeeld op Marktplaats een keer je postcode hebt ingevuld... omdat je meestal in je eigen regio wil zoeken. Mm -hmm. Dan onthoudt hij dat. Dus het is... Het is niet alleen maar voor het adverteren... het is ook gewoon instellingen in de website... dat je zegt, ik wil altijd dat zien of bij Funda of wat dan ook. Ja. Um, dan slaat hij ook ja. op in zo'n tekstbestandje. Nou, nou is dat vandaag... de, de Consumentenbond waarschuwt daarvoor... Um, ja. van ja, pas op... Uh, privacy uh, is in het geding wellicht... Maar ja, je kan ook denken, ik vind het eigenlijk wel plezierig... als ik toch op zoek ben naar een mooi paar schoenen... en ik uh, ja. kom op een site en dat wordt me aangeboden. Ja. Why not? Klopt, dat is ook heel erg de spanning in dit ding. Want als het niet zou werken... Uh, nou, sterker nog, er zijn ook genoeg websites... die überhaupt niet functioneren als je die cookies niet uh, zou gebruiken. Uh, en dan zou je enorm gaan ergen dat je elke keer opnieuw dezelfde instellingen moet aanpassen. Dus dat zou je ook heel erg tegenvallen. Um, maar anderzijds is het wel zo, en daar is natuurlijk de Consumentenbond ook voor... dat veel mensen zich wellicht ook niet realiseren hoeveel informatie er wel niet voor ze wordt opgeslagen. En de grote vraag is natuurlijk überhaupt met privacy dat het op je computer staat, is nog niet zo erg. De grote vraag is natuurlijk, wie mag dat nou weer uitlezen... en wie kan daar iets mee doen? Ja. En je ziet ook, er gaan ook dingen mis. Hè. Dus uh, ik heb laatst uh, naar een badpak voor mijn dochter gezocht. Dat moet je in deze tijd van het jaar online doen natuurlijk. Ja. Ook gekocht, en dan word ik nog... Vrij lang daarna, elke keer, zie ik weer die advertenties. Terwijl ik ben al, ik ben al geslaagd. Ja, maar en, dat, dat, weet, dat weten ze dan nog nee, niet? Dus, dat het je al... dus het is nog niet zo goed genoeg dat ze ook weten dat ik ergens iets heb afgerekend. Nee. Maar het kan ook zijn dat ik ineens advertenties zie voor uh, gericht op uh, single vrouwen. ik zeg maar wat. En dan kan natuurlijk je partner op die computer iets gedaan hebben. Uh, en dan is het gedrag van je partner geregistreerd. Uh, dus er kunnen natuurlijk allerlei dingen uh, ook misgaan. Uh, maar, maar is het dan trouwens, even, even voor de helderheid, ja. als jij dus een badpak voor je dochter zoekt... Ja. Op wat voor soort sites kom je dan vervolgens die jou dan badpak aanbieden? Nou Het idee is dit werkt met uh, advertentienetwerken. Dus, uh, dat zijn bedrijven die dus namens uh, klanten dus die websites hebben uh, die advertenties regelen. Er nou, zijn miljoenen websites in Nederland. Dus mm -hmm. binnen dat domein van, van zo'n bedrijf die dat, die dat regelt voor klanten, uh, ben, ik, uh, nou, ben ik aan het surfen geweest. En als ik dan bijvoorbeeld daarna op een nieuw site kom, kan daar best nog een reclame voor uh, badmode staan. Ja, ja. Want dat wordt, nou ja, dat wordt dan mooi geserveerd. Er zou wel een enorme sukkel hierin zijn, maar het is mij nog nooit opgevallen dit. Nee, nou het zou je misschien wel opvallen als je dus inderdaad reclames zou krijgen... die, uh, die totaal niet op jou van toepassing zijn. Dus in die zin is het ook wel uh, nuttig, dat is inderdaad die keerzijde. Je wil, kijk, als je dan reclame moet zien, dan maar liever relevante ja. reclame. Dus uh, op dat betreft is het gewoon een, uh, is het gewoon een hartstikke goed systeem. Maar er is nu, er is wel, las ik, um, wetgeving voor, De, toch? De ja. EU-wetgeving, ja. die, die verbiedt dat. Eind vorig jaar is er wetgeving gekomen. Althans, die verbiedt het niet, maar die zegt uh, ten eerste dat we als lidstaten... voor mei dit jaar zelf met wetgeving moeten komen. Mm -hmm. Maar het idee is dat je zelf toestemming moet geven voor die cookies. En daar zit een beetje het, uh, het lastige punt. Want jij zou waarschijnlijk zeggen, nou, ik heb nooit toestemming gegeven... om die cookies op mijn pc te slaan. En dat vind ik ook wel niet terecht. Dat ik weet, nee. Maar in jouw browser kan je ergens instellen of je ze accepteert... of dat je alles wil weigeren. Aha. En de adverteerder zal zeggen. Nou mevrouw heeft toch ingesteld dat ze die cookies accepteert. Dus daarmee zijn wij. Uh... Dus de, de, de standaardinstelling is waarschijnlijk dat je ze accepteert. Ja. Ja. Maar je ziet dus nu wel. Uh, in alle grote browsers die er zijn. Een, uh, een knop. Dat je kan zeggen ik wil geen sporen nalaten. Ik wil bijvoorbeeld ook niet mijn geschiedenis. Uh, die zou je ook kunnen doorzoeken als dat, website. Dat vind ik wel verrekt handig. Dat je dat dan wist. Ja nou, dat, en dan vraag ik nu niet waarom. <laughs> uh, maar Doe dan maar kan niet, je dus maar... allerlei. Uh, dan kan je dus anoniem surfen. Geen cookies, ja. geen geschiedenis, geen uh, tijdelijke bestanden enzovoort. Maar je zal wel merken. Dan, als je dat gebruikt dat veel websites minder goed functioneren. Dus dan realiseer je eigenlijk pas hoeveel er gebeurt onder de, onder de motorkap. Dat maar wat zie ik dan? Wat, wat realiseer ik me dan? Wat, wat werkt er dan niet goed? Nou, bijvoorbeeld nou ja, om er bij dezelfde voorbeeld te blijven, als ik nu op uh, marktplaats ga zoeken, dan zegt hij zeg automatisch al uh, 14.03, omdat het mijn postcode is. Omdat ja. ik daar meestal op zoek kan ik natuurlijk wel aanpassen. Uh, en zo zijn er wel meer uh, voorkeuren of je een website uh, in de mobiele versie van de gewone versie of nou ja, allemaal dat soort zaken die. die voor je gevoel even één keer aanklikt en het wordt wel opgeslagen. Dat werd destijds als, uh, als de porno-knop geïntroduceerd... Laat zich een beetje raden uh, waarom dat is. Maar uh, nu heet dat dan uh, de, de private feature. Of allerlei mooie namen worden eraan gegeven. Ja, maar dus, elke... Want als je dat inschakelt, dan kan precies, je dus geen dan enkele je historie geen sporen na. En het wordt uitgelegd. dan kan Krijg, waar in... zit die knop? Dan kan je een weekendje weg voor je partner <laughs> organiseren. Zonder dat ze doorheeft op die computer. Ja, precies, daarom wil ik het weten. Precies, maar maar, dus, maar waar, waar zit die knop? Dat nou, ik heb nog nooit Er zit gezien. overal. Om die moet je maar eens kijken. Bij, bij instellingen, beveiliging of uh, nou ja, dat soort dingen. dan staat er nu bijvoorbeeld in private feature. Of uh, anonymous surfing. Het zit, het zit in alle... Dus Internet Explorer, Safari, euh, zit, het allemaal, zit het allemaal in. Dus okay. je kan het echt, je, je kan, het, het probleem is nu, je kan het dus allemaal omzeilen, maar je, je hebt jezelf er nog een beetje mee. En ik ben ja. het er wel mee eens dat, het, dat er iets meer bewustzijn moet zijn bij de consument hoeveel informatie er wel niet wordt opgeslagen, ja. en vooral ook wie dat dan mogen uitlezen. En, en, en ik vroeg net nog even naar die wetgeving. Uh, die is er dus wel, maar dat werkt niet of zo? Of ja, zowel voor- als tegenstanders van de wetgeving vinden me onduidelijk. Nou, dan, dan is die onduidelijk, denk ik. Uh, maar alle lidstaten moeten nu voor mei met een uh, wetgeving per land komen. Dus we moeten ervan uitgaan dat dit binnen, binnen twee maanden wel weer uh, terugkomt, dit onderwerp. Hoe heet het ook alweer, die knop? Wat, waar moet ik op letten? Features? Uh, de in-private feature. Nog nooit gezien. Ik ga het meteen vanavond even kijken. Dan kan het bij Firefox? Ja. Dit is Internet explorer Bij Firefox heet die, geloof ik, privacy-instellingen. Goed. <laughs> Interessant. Krijs Schuurman, <laughs> dankjewel. Jo.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 De vrienden all make fun of us and we'll just laugh along we know that niemand them felt this way. Delilah, The plain white Tees zeten ze met hey there Delilah. Dit weekend was het weer een gekke huis bij een van de bekendste prijsvechters op elektronica gebied, de mediamarkt. Want de zogenaamde btw-vrije dagen zorgt voor een, een paar honderdduizend extra klanten. Nou, sowieso gaat het heel erg goed met het bedrijf, uh, met ruim 1,3 miljard omzet in 2009... Dat kan veel slechter. Eerder ging bijvoorbeeld megapool over de kop. En uh, vandaag zijn officieel de elektronica winkels It's, Modern.nl en Prijstopper failliet verklaard. Wat is nou nog de toekomst van de elektronica zaken met al die concurrentie op internet? En wat is de rol van Mediamarkt hierin die toch altijd zo hard roept dat ze de goedkoopste zijn? Nou, de man die dat weet is de directeur van de Mediamarkt in Nederland, dat is John Traas. John, goedenavond. Goedenavond. U heeft natuurlijk wel uh, even een klein dansje naast uw bureau gedaan, neem ik zo aan, toen u hoorde dat vandaag dat It's failliet ging. Nee hoor, dat, uh, dat hebben we helemaal niet gedaan. We nee. hebben uh, nagenoten van een hele mooie actie. En uh, zoals je al zei, we hadden btw-vrije dagen afgelopen weekend en ja. uh, daar was alle aandacht op gericht. Dus niet uh, dat u denkt, goh, weer een concurrent minus. yes! Nee, dat nee, nee, nee, nee. is echt niet zo. Nee. Nee. Of was dat niet echt een concurrent iets? Ja, ze, verkoop, ze verkocht ook uh, consumenten-elektronica. Dus ja. natuurlijk een concurrent. Maar in een uh, iets ander segment. Veel kleinere winkels, meer in dorpen. Mm -hmm. En wij, uh, ja, wij zijn toch een andere speler. Maar ja. eh, eh, andersom is het denk ik wel waar... dat de, de, de, het enorme succes van de Mediamarkt... zal wel iets met hun faillissement te maken hebben. Nou, ik denk dat, uh, dat wij uh, bieden wat klanten willen... Dus we bieden veel keuze, daar komen klanten op af. En ja, dat heeft soms gevolgen voor concurrenten, maar wij ja. proberen vooral op, op klanten te letten. Ja. ja, maar ja, goed, het is toch heel logisch om, om aan te nemen dat die bedrijven het wat minder deden. Prijsstopper, Modern.nl Ja, maar wat uh, ik zeg, wij, we zijn toch vooral bezig met, met het bieden van nou wat, wat willen klanten graag. En dat deden en zij daar... niet? Of? Nou, dat doet mij misschien nog iets beter. Ja, ja. Huh? Ja. Um, we gingen even de straat op, want um, we waren heel erg benieuwd hoe mensen nou denken over Mediamarkt. Okay. Uh, wat denken ze nou? Zijn jullie nou echt zo goedkoop? Okay. Nee, ik denk meer dat het aan de tv-reclames uh, ligt. Dat ze veel goedkoop laten zien, maar in de werkelijkheid is het toch uh, wat minder. Nee, dat is niet zo. Dan word je voor de gek gehouden van me door, door, door, de, door de grootheid, zeg maar. Door de hoeveelheid. Nee, goedkoop zijn ze niet. Het valt mij wel eens op, Van sommige dingen zijn net zo duur als uh, bij een andere winkel soms. Maar uh, cd's... En dvd's zijn ze meestal wel goedkoper. Hè? Die vind ik niks. Daar kom ik nooit. Nee, echt niet. <lacht> die, die laatste man was niet zo'n denderend grote fan. Ja. Um, maar dat is wel wat je vaker hoort. En het, dat is natuurlijk een hele slimme truc van jullie. Dat jullie wel heel goed de suggestie wekken. Dat jullie altijd de goedkoopste zijn. Nou, we wekken niet alleen maar de suggestie. We beloven aan klanten dat we lokaal de goedkoopste zijn in de markt. En dat zijn we ook echt. Dus we, wat, we, wat we doen is uh, dat wij in de lokale markt zorgen voor de laagste prijzen. Dat is een harde belofte aan de klanten en die komen we elke dag na. En maar, dus dat is ook echt zo. Bijvoorbeeld, um, je woont in Utrecht en mm -hmm. dat betekent dat. Uh, de, ik weet niet, is er Mediamarkt in Utrecht? Ja, in ja. en, Utrecht. En dan betekent dat in Utrecht zijn jullie dan de goedkoopste elektronica-zaak. Ja. ja, dat garanderen en, jullie. Ja, en klanten die een, een goedkoper product vinden, kunnen dat, uh, komen bij ons terug. Ja. En uh, uh, die betalen wij het verschil terug. Maar ja, het rare is wel, dat, uh, uit een, blijkt uit een onderzoek van vorig jaar van de Consumentenbond, um, dat uh, de, de prijzen per filiaal verschillen. Ja. dus In verschillende winkels betaal je iets anders voor hetzelfde product. Ja. Dat is wel een, nee. beetje, een beetje curieus. Ja, nou dat, daar maken we helemaal geen uh, geheim van. Dat is onderdeel van het uh, bedrijf, van de formule. En dat komt omdat elke lokale mediamarkt vecht als het ware, speelt als het ware in zijn lokale markt. En uh, uh, maakt lokaal advertenties, uh, speelt lokaal tegen de concurrenten in die markt. Mm -hmm. En het kan dus uh, zijn dat daardoor uh, verschillende optreden in prijzen. Ja. En dat is, dat is geen geheim, dat is onderdeel van het, uh, van het concept. Okay. En, um, en dus als ik uh, gegarandeerd, als ik ergens iets goedkopers vind, dan uh, ja. kan ik naar jullie ja. toe gaan. En, alsjeblieft, kom terug. Maar hoe weet je dan, want je zegt dat het is lokaal is, maar hoe weet ik nou als, als consument wat lokaal is? Nou, de, uh, uh, we hanteren zeg maar, praktisch een uh, kilometer of vijftien rondom ja. de winkel. Uh, dus als ik 16 kilometer verderop iets vind dan dat is twee 2 enkel, euro goedkoper is, dan... Geen enkel is, probleem. Dan, uh... <laughs> ik denk dat hier heel veel mensen een sport van gaan maken. Dus, ja, als graag. We, horen. graag. Ja. Ja, we zijn er helemaal op ingericht, dus ze uh, ja. mogen komen. Ja, ja, oké. Okay. En ja. ook als het gewoon een ander eind van Nederland is, wie vindt het daar goedkoper? Nou, dan los, ik denk dat we het oplossen, maar dat beloven we niet. We nou. beloven niet dat we in elke winkel de goedkoopste van Nederland zijn. Dit gaat heel veel discussies opleveren ja. op de werkvloer, denk ja, ik. Nee, ja, ik ben benieuwd. <laughs> um, even naar jullie reclames. Die zijn uh, beroemd, berucht. Ja. Uh, deze is natuurlijk heel recent met de cabaretier Arie Komen. Onder andere, onder andere bekend natuurlijk als uh, een van de lama's. Een van de grote verschillen tussen mannen en vrouwen is dat een man nooit zal toegeven dat hij iets niet weet. Hd ready fool ik mekaar. Inderdaad, het is een fool hd, dat klopt ja. Hd ready fool, alsof Mr. T in televisie bestelt. Hd ready fool, kijken. En ja, we hebben Ari zelf ook nog even gesproken en die vertelt okay. wat hij met zijn zuurverdiende salaris heeft gedaan. Iedereen denkt ook zo dat ik een uh, nieuwe auto ervan heb gekocht. Maar weet je, zoals John Buijsman, die uh, deed de reclames van de Gamma. En daar heeft hij volgens mij iedere keer zijn programma van bekostigd. En uh, nou, zo zag ik het ook wel. want ik heb een behoorlijk duur decorstuk gekocht. En uh, ik weet niet dat, uh, ik krijg geen subsidie. En ik denk dat het ook niet leuk dat ik het had gevonden als succesvol. Wat vind je ervan als ik al een spaar had als je inzet op een show? Dus uh, we hebben het gewoon zo gedaan. Ik vind het heel erg fijn dat het gebeurt. Ja, die, uh, gelijk heeft hij natuurlijk. Goed gecashed heeft hij. Er is heel veel te doen om die reclame. En heel veel, mm -hmm. wat, wat, wat vindt u er zelf van? Nou, wij zijn er zelf uh, erg blij mee. Want uh, uh, één ding hebben we absoluut bereikt. De reclame is enorm herkenbaar. Uh, hij valt op. Uh, uh, ik denk dat Arie het ook erg goed doet. Mm -hmm. En natuurlijk is het zo dat er een, een, een groep klanten is... Die het, die het iets te opvallend vindt of te schreeuwerig of te irritant... Maar uh, het overgrote deel vindt, uh, vindt het vooral opvallend en het blijft hangen. Ja. En uh, nou ja, dat is toch uiteindelijk waar, is uh, waarom we reclame maken. bij de wasmiddelen en bij de inlegkruisjes. Hè? Nou, ik vind dat we dat toch iets <lacht> grappiger doen, uh, moet ik zeggen. Ja. Maar ja. Wat, wat vindt u er, als u er persoonlijk naar kijkt, wat vindt u ervan? Nou, ik kan om uh, een aantal commercials nog steeds lachen. Ondanks dat ik er uh, sommige 25 keer heb gezien. Ja. En uh, nee, wij, uh, wij zijn er. Hartstikke blij mee. Want wel geloof ik al twee keer de, de Lode Leeuw gewonnen. Dat is de prijs voor de, ja, de allerhalve is... slechtste reclame. Nee, het, nu was het Arie die de Lode Loekie heeft ontvangen... voor de, de meest irritante bekende Nederlander. Maar, ja, uh, en, ja de, maar in de hoedanigheid van ja, kijk, mediamarktman. Na, natuurlijk is het zo dat we liever de Gouden Loekie hadden gewonnen. Mm -hmm. uh, uh, maar ook dit heeft weer ontzettend veel uh, bekendheid opgeleverd. Mensen spreken erover. En, en wij hebben Arie gefeliciteerd toen hij, uh, toen hij won. Ja. Dus we hebben dat eigenlijk gewoon sportief opgepakt, denk ik. Ja. Is, is dit, um, dit, dit, bepaalt dit voor, want jullie hebben natuurlijk een imago van de goedkoopste. Een, een mm -hmm. beetje, beetje, beetje plat ook eigenlijk. Beetje. Ja, een beetje. Klein ja, beetje een klein beetje ja. misschien. klein beetje misschien. Is dat ook het succes van de mediamarkt? Nou, ik denk, het, is, het is denk ik de combinatie van heel veel keuze. Wat, uh, eigenlijk het belangrijkste wat we willen bereiken, dat alles er is. De klant heeft bij ons alle keuze, hele grote winkels. Uh, en daarnaast voor hele scherpe prijzen. En die combinatie... Alle keuze, veel innovatie en uh, scherpe prijzen. Die, maar altijd uh, blijven hameren op de goedkoopste. Ja. Dat, is wel, dat, dat is er wel ingeramd bij mij. Ja, ook. dat is. Te, daar hebben we elf jaar over gedaan en uh, <laughs> ik denk dat Gaat het. Ik denk dat het werkt. Ja. Maar hoe ziet u even tot slot? He? Want dat is natuurlijk ja. steeds. Er zijn heel veel mensen die gewoon hun elektronica op, op, op in webwinkels kopen op ja? internet. Ja? Uh, jullie hebben zelf pas vrij recent uh, een webwinkel. Ja. Um, hoe ziet u dat voor zich? Want ik zou me niet verbazen dat dat steeds meer doorzet en op een gegeven moment kopen de meeste mensen alles online. Ja. Nou, ook, wij, ook wij denken dat, dat uh, klanten steeds meer op internet uh, gaan kopen. Uh, dat is ook de reden dat wij natuurlijk ook uh, gestart zijn. Uh, maar het blijft zo dat de klant het ene moment uh, online zal kopen... als hij precies weet wat hij wil hebben en uh, kiest gewoon online. Het volgende moment wil hij in de winkel uh, alles naast elkaar zien... alles proberen, kiezen. En, en daarom uh, zorgen we ervoor dat in de winkel alles aanstaat... iedereen alles kan proberen. En, uh, ja, dus het ja. is dus het ene moment internet, het andere moment gewoon uh, lekker winkelen. Dat is wel goed dat u dat zegt, dat alles aanstaat. Daar, ik kom dan wel eens bij de mediemarkt... en dan moet je eerst al je tas in en een kluisje doen. En dat vind ik al een beetje jammer. Maar dan kom je daarboven en dan... Wow, ik, word helemaal, ik word zoals binnen twintig minuten ben ik helemaal lam geslagen. Ik moet, ja. even, ik moet even naar buiten. Okay. Ik trek het niet. Mm -hmm. ja, dat, omdat alles staat te flikken en te doen. Dat is interessant. Maar goed, het dat gaat hartstikke wel. goed. Het werkt wel, dat is belangrijk. En uh, u gaat nog wel even zo door, denk ik. Dat denk ik ook. Op deze manier. Dank u wel, de Nederlandse directeur van Mediamarkt, John Traas. Dank u wel. Dank u. Today's talk. Waar gaat het over op deze maandag bij uh, de sportschool? Rob Geerts en Nieuwegein, goedenavond. Hai, goedenavond. Hi. Bij mij zijn de onderwerpen toch een beetje het uh, Midden-Oosten. Het, uh, ja, het schokkende bericht natuurlijk van die... Uh, ja, de Iraans-Nederlandse vrouw die hier opgehangen is. Ja. En uiteraard uh, ja, de, ja, ik moet niet zeggen, de revolutie in, in het Midden-Oosten, Egypte en natuurlijk Tunesië. Maar vooral eigenlijk toch een schokkende verhaal, uh, ja, het, het ophangen van die vrouw Even aan de andere kant, Frans van Erik, een boksschool ja. in Rotterdam. Jij hebt heel ja. veel uh, moslims hè, bij jou ook trainen. Zijn die daar ja. ook een beetje mee begaan met Egypte en zo? Het is verschrikkelijk daar gebeurt natuurlijk. Hè. Die vrouw opgehangen, het is uh, barbaars natuurlijk hè? Maar we hebben het ook over gehad over die, uh, over die twee oudjes uh, wel eens het huis binnengereden gereden zijn. Een man van een 78 dood en een vrouw zwaar gewond in het ziekenhuis. Ah, het is ongelooflijk, het is ongelooflijk, daar hebben we het veel over hoor. En, uh, ook over uh, Afghanistan, dat de weer troepen, politiemacht heen gaat, ik bedoel. we slapen het op? Laat ze het zelf uitzoeken. Ja, ja is dat wel ja. een beetje wat iedereen denkt? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. ja, en over voetbal natuurlijk, we zitten met spanning te wachten op Feyenoord nog een kopen, Ja, ik, ik wou eigenlijk niet over Feyenoord beginnen. Ik dacht laten we dat maar even laten zitten, Frans. Nee ja, zomaar... nou, jongen, Rob, ze hebben geweldig gespeeld gisteren. Geweldig. Ja, maar ja, helaas. <laughs> ja, tegen de koploper en laatst, ja, laat, ja. ja zonde. Maar ze hebben goed gespeeld en uh, we hebben gejuicht, we hebben de spelers toe uh, ja? gezongen en geklapt. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ah, wat goed. Okay. Ja, je klinkt er helemaal opgetogen. Ja. ja. Het is eigenlijk weer een goed spel. Ja, tot vanavond 12 uur, he. of we nog een spits kopen. Je... Dus, uh, ja, misschien, uh, misschien is Robbe binnenkort vrij... Uh... Oh ja, je hebt alleen bij zijn keel gepakt, <laughs> Ja. dus ja. je ja. ja. weet, staat uh, hij binnenkort wel op non-actief en dan uh, gaat hij maar lekker bij Feyenoord spelen, toch? <laughs> ja, ja, ja, ja, dat zou kunnen. Zou je die willen, Frans? Ja, natuurlijk. Ja, lijkt me Laat hij maar een paar bij de keel pakken hoor, bij Feyenoord maakt niet uit. <laughs> Goed, heren, nog een hele fijne en mooie avond gewenst en tot snel. Dankjewel. Oké. je. Groetjes. Ja, dat is hem weer de BNN Today van vandaag. Morgen zijn we er gewoon weer. Wil je wat leuke filmpjes zien van Joris bijvoorbeeld of bij ons achter de schermen hoe het eraan toe gaat? Ga even naar bnntoday.nl. todaynl Zo meteen langs de lijn met Gio Lippens en die houdt je op de hoogte van het laatste transfernieuws.